3 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong.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 Verder wordt Amerikanen in gebieden waar de dood van Bin Laden... gevoelig kan liggen aangeraden om binnen te blijven. De brandweer krijgt hulp van de landmacht... bij het bestrijden van de duinbrand bij Schorel. De hulptroepen worden onder meer ingezet bij het omwoelen van de Humuslaag... om het ondergronds voortwoekeren van de brand tegen te gaan. Het is de grootste brand in het gebied sinds 2009, maar het vuur is onder controle. De Schotse hooglanders die in het gebied verblijven... zijn gevangen en in veiligheid gebracht.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 Rembrandt heeft, natuurlijk, ze heeft een hele belangrijke functie gehad voor Amsterdam. en heeft natuurlijk in, in de omgeving in, in en rond Amsterdam veel getekend en geëtst. En heeft een deel van de route van zijn woonhuis, het Rembrandthuis, naar Oudekerk, veelvuldig bewandeld. De komende jaren worden er tien beelden van Rembrandt langs de route geplaatst. Het eerste beeld wordt morgen onthuld voor het Amstelhotel op het Professor Tulplein. En halverwege het pad aan de Amstel staat al een beeld van Rembrandt. Hij maakte vaak tekeningen van het gebied langs de rivier. Het weer, volop zon, maar met een stevige noordoostenwind... is het niet warmer dan 13 graden op de Wadden en 16 in Limburg. Ook morgen en woensdag droog en overwegend zonnig en het blijft fris. ANWB verkeersinformatie: viel eens op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eindhoven, Aken Airport en Maastricht, 7 kilometer. Op de ring A10, tussen de afrit IJmuiden en knooppunt Koenplein, 3 kilometer... En verder op de ring A10 tussen Sloten en de Afritraai 2 kilometer. Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Andries Knevel. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur aandacht voor Nederlandse slachtoffers van het Al-Qaeda-geweld. En straks een gesprek met Caroline Roodvoets. Zij schreef een boek over TBS. Dat straks, maar eerst een bijdrage van onze verslaggeversredactie. Het is een lange lijst van slachtoffers waar Osama Bin Laden verantwoordelijk voor is. Hij is het gezicht geworden van een extremistische en militante interpretatie van de islam. En inspireerde radicalen van binnen en buiten zijn organisatie. Daarbij viel ook Nederlandse slachtoffers. Luister nu naar een bijdrage van onze verslaggeversredactie is Oké. Oké. uh Winston pause daar just moment. Tot de aanslagen van 9-11 hebben veel Nederlanders niet of nauwelijks gehoord van Osama Bin Laden of van Al-Qaeda. Maar na die dag is. Alles anders. There, and, and, everything... Premier Kok verwoordt destijds dat ook Nederland... een potentieel doelwit is geworden van de beweging van Osama Bin Laden. Het internationaal terrorisme heeft um, de Verenigde Staten... en ook ons de oorlog verklaard. Pas later dringt door dat onder de doden van 9-11 ook een Nederlandse vrouw is, Ingeborg Laribi, 42 jaar... die op de 93ste verdieping van de Zuidtoren werkte. De islamitische jihad van Osama bin Laden... Inspireert terroristen wereldwijd om aanslagen te plegen. Good evening. This is a special 7 news bulletin with the latest on the Bali bomb blast. Where a bombing outside a Bali nightclub has killed nearly 200 people, at least 300 more are injured. Dat raakt opnieuw Nederland, als in oktober 2002 zelfmoordterroristen een bloedbad aanrichtten in een uitgaanscentrum in het Indonesische Bali. De vielo op Bali, zoals gezegd meer dan 180 doden. Twee Nederlanders zijn vermist. Nederlandse toeristen zijn getuigen van het drama dat meer dan 200 doden kost. Ik, ik raak gewoon in paniek en het ja, enige wat ik kon doen was ja, gillen. En, en dan het eerste wat je dan ziet als je uit het restaurant loopt. Een ja, dame. Onder de doden die vallen door de aanslag die later door Bin Laden wordt geprezen, zijn ook vier Nederlanders. Eén van hen is Norbert Fleriks. Norbert was uh, op vakantie in Bali en hij zou twee dagen later met het vliegtuig terug gaan. En ja, hij was afgestudeerd, had een goede baan en uh, had uh, een, een leuk plekje, een huisje gekocht. En al die naigheid, ja, die was in één keer kwam in één keer boven en Norbert was niet meer. This is a real tragedy voor Indonesia. This is inhuman. Act of en dat, dat, dat, dat doet je steeds meer zeer. Naarmate ik ouder word, doet je dat steeds meer zeer. Henk Frederiks, de vader van de toen 34-jarige Norbert, is blij dat Osama Bin Laden nu dood is. Vanmorgen vroeg, toen eh, bij het nieuws, kwart voor zeven, dan was eigenlijk prettig wakker worden. Toen dacht ik, nou die is, ook, die is er ook niet meer, nou hebben ze allemaal de verdiende loon. Kijk, je hebt de Norbert met al deze grappen toch niet mee terug. Maar het is natuurlijk wel fijn ergens. Ja, ik weet niet of fijn wel het goede woord is. Maar dat de bedenker van al deze narigheid er niet meer is. En uh, ja, verder denk ik dat het weinig verandert. Maar de bedenker is er niet meer. Die heeft zijn verdiende loon. En het blijkt wel... ...dat zulke grappen uiteindelijk geen voordeel opwerpen voor iemand, voor niemand. De door Osama Bin Laden geïnspireerde terreur verricht in augustus 2003 opnieuw een Nederlandse dode. Een hotel in Jakarta is het doel. Nou, ik hoorde in eerste instantie alleen dat er een bomaanslag was. Uh, wel dat het vrij ernstig was, maar het was goed te zien vanuit ons kantoor. Zeker 14 mensen komen om het leven en 149 raken gewond. Onder de dodelijke slachtoffers bevindt zich een Nederlander, Hans Winkelmolen, directeur van de Rabobank Indonesië. Op 2 november 2004 bezoekt het islamitisch terrorisme Nederland. If it happens, it happens, zei Van Gogh vanochtend. Om kwart voor negen werd hij vermoord in Amsterdam. Vanmorgen, even voor negen uur, werd hem definitief de mond gesnoord door messteken en kogels. De verdachte is aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer met een dubbele nationaliteit, de Nederlandse en de Marokkaanse. Eddie Terstal was bevriend met Theo van Gogh. Vindt hij het rechtvaardig dat Osama Bin Laden is gedood... de man die aan de wieg stond van dat moslimterrorisme dat ook dader Mohammed B. inspireerde? Nou ja, goed, rechtvaardig in die zin heeft het natuurlijk nogal wat dood op zijn geweten. Het is natuurlijk nooit prettig om de dood van iemand eh, toe te juichen... maar ik denk dat het geen slechte ontwikkeling is. Hè? De moord op Theo die had erg te maken met... Eh... Zeg maar een vorm van de islam zoals die na de tachtige jaar, na begin tachtig jaar ontstaan is. Hè? Na de Iraanse revolutie, na de Russische inval. Een soort internationale islamisme ontstaan waarbij eh, het geloof niet meer een privézaak was. Maar een soort weet je, allesomvattende ideologie was die alle facetten van het leven bepaalde. En het vrije woord paste daar niet bij. Ja, in deel was natuurlijk een symboolfiguur daarin. Dat heeft hem zijn leven gekost. Bin Laden was natuurlijk de symboolfiguur van dat soort uh, militante jihadisme, het internationale uh, terrorisme. Ik geloof dat heel veel jihadisten of mensen die zich als zodanig uh, profileerden door Bin Laden en Bin Laden-achtig geïnspireerd waren. Maar Edith Estal gaat de dood van Osama Bin Laden niet uitbundig vieren. Nou ja, nee, dit vier ik niet. In die, in die zin, het is, uh, dat is niet beschaafd. Poppen verbranden, boeken verbranden, vlaggen verbranden. Het vieren van iemand de dood is natuurlijk niet... Uh, niet heel beschaafd. Ik vind het ook heel goed dat Obama maar niet op een soort triomfantalistische manier daarmee omgaat. En meteen de hand uitreikt. En uh, ja, ik denk... Uh, er is reden tot tevredenheid waar ik het aan ben Gelijk hoor ik een dreun. Een noemelijk harde dreun. En toen zag ik twee van de mobiele eenheid. Toen zag ik van de boutique afstrompelen. En waar ik zeker weet dat er eentje in elkaar zakte. Nederland raakte in november 2004 helemaal in de ban van moslimterreur als er een complete belegering voor nodig is... om een Nederlandse terreurcel op te rollen in Den Haag. In 2009 vallen opnieuw Nederlandse doden als gevolg van terreur die zich laat inspireren door Osama Bin Laden. Opnieuw zijn de aanslagen in Jakarta op twee Amerikaanse hotels. Onder de doden is mogelijk ook een Nederlands echtpaar... dat sinds de aanslagen wordt vermist. Niet veel later wordt de dood van het echtpaar bevestigd. Opnieuw twee doden als gevolg van door Osama Bin Laden geïnspireerde terreur. En de vraag is of deze lijst niet nog langer moet ja, worden. Nu eerst een bomaanslag op een van de populairste plekken voor toeristen in Marokko. Het grote plein in het centrum van Marrakesh. Bij de aanslag vielen 15 doden. Vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort en één Nederlander. Wie deze aanslag precies heeft gepleegd is nog niet helemaal duidelijk. Hoewel vermoedens over Al-Qaeda zijn geuit. Tot slot... Wat betekent de dood van Osama Bin Laden? Editor Stal, vriend van de in 2004 vermoorde Theo van Gogh, hoopt op betere tijden. Ja, nou, laten we hopen dat het een stap op weg is naar uh, verbroedering en uh, ja, dat de situatie wat minder zwaar wordt. Ik denk wel de komende weken zullen we natuurlijk dat soort elementen uh, op wraak zinnen. Maar ik denk uiteindelijk hoop ik dat we iets dichter aan elkaar toe groeien. Henk Freeriks, de vader van de in 2002 bij de aanslag in Bali omgekomen Norbert Freeriks, is blij dat Osama Bin Laden er niet meer is, maar dat brengt zijn zoon Norbert niet meer terug. Hij, hij is er niet meer, maar alle andere na hij blijft. Wat, wat schiet je er verder mee op? Niks. Maar ja, je ziet dat zulke dingen toch uiteindelijk niet lonen. Want... Hoe lang het ook duurt, en het heeft nu bijna tien jaar geduurd... voordat ze hem te pakken hadden. Maar te pakken krijgen ze hem. En ik ben blij dat ik dat nog mag meemaken. En ik zal er geen tranen laten. U luistert naar een bijdrage van onze verslaggeversredactie. Dit is de dag op Radio 1. What you gonna do? What you gonna do with people like that?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 only been necessities Aspices wash to feed the cat Call Antelope Tate Tell him that I'm going home Where my people live I need a little bit of happiness yeah. Who's he gonna be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 Happiness van Jonathan Jeremiah. Moet het TBS-systeem op de helling? Caroline Roodvoets, die jarenlang met TBS's werkte... zij vindt van niet zo erg. Ze gaat er steeds terugkeren kritiek op het systeem. En heeft daar een boek over geschreven. En dat boek dat heet TBS Verdoemd leven. En Wim Anker schrijft in het uh, voorwoord... de bekende advocaat Wim Anker... De vooroordelen zijn hardnekkig, maar de realiteit geheel anders. Hoog voor, tijd voor... Dag mevrouw Roodsoet. Goedemiddag. goedemiddag. Is dat het doel een beetje van dit boek? Vooroordelen bestrijden en ja, een beetje tegengas geven? Ja, een beetje tegengas geven. Dat waar... was heel, hoog, heel hard nodig. Waar tegen tegengas geven? Nou Tegen die negatieve berichtgeving. Want uh, de CBS is natuurlijk enorm uh, op een negatieve manier in het nieuws geweest. En er zijn nogal wat repressieve maatregelen geweest. En ja, de uh, gewone man de, wordt eigenlijk niet goed voorgelicht, En dat vind ik jammer. Dus ik dacht, ik ga eens een boek schrijven waar alles mooi bij elkaar staat. Ja. En waarom? men ook een stuk informatie vindt, maar ook een beetje een beeld krijgt en he, van het werk in zo'n kliniek. En ik heb die TBS's een, een menselijk gezicht willen geven in plaats van een soort monsterlijk gezicht. Ja, nou, dat is in bijna 300 pagina's. Dat is heel goed gelukt. Het is een mooi, goed leesbaar boek. Nou, zometeen gaan we het over die problematiek hebben. Maar even, u heeft zelf in een tbs-kliniek gewerkt. Ja, heb ik. Wat, wat deed u? Eerst was ik groepsleidster, sociotherapeut, heette dat. En daarna was ik gezinsrelatie relatietherapeut ja, ja, Ik heb ruim tien jaar gewerkt. In een TBS-kliniek? Ja, in een TBS-kliniek. Met al die gevaarlijke mannen? Ja, maar die waren toch in inzien niet zo gevaarlijk. Hè? Want ik heb tien jaar gewerkt en ik heb, er is maar nog nooit een haar gekrenkt. En ik ben denk ik duizend keer met die mannen op pad geweest. Want ik ging met ze op verlof, ik ging naar families, ik ging sinds gesprekken doen thuis. Dus ja, ik heb daar in mijn eentje midden in de nacht. Ik was 25, 30, 35. Ik heb tien jaar gewerkt, dus je wordt een dagje ouder dan. Maar ik heb zo ongeveer, ik denk toch zeker duizend keer met die mannen alleen in de auto gezeten. Dus het is natuurlijk ook niet zo dat die mannen zo gevaarlijk zijn dat je daar nooit met de rug naartoe ja, kan gaan staan. Maar ja, toen u begon, u schrijft het allemaal zelf in uw boek, ik verzin het niet, toen werd u voor vuile hoer uitgemaakt. Dat en wel, voor ja. Uh, spermatank. Ja. Ja. Dat waren pittige teksten. Van ja, en dan sta je als meisje van 25. Ja, en dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Er werken nog steeds meisjes van 25. Helaas uh, werken de mensen die er nu zijn, zijn ze toch vaak te jong. Ja, dat was heel heftig. Maar dat is een soort ontgroeningsperiode. En uh, daar moet je dan je draai in vinden. En dat, dat is me gelukt. Hoewel ik op dat moment het wel eens een beetje dacht dat het niet ging lukken. Maar het is me gelukt uiteindelijk. Ja. Ja. Wat, wat, wat, wat trok u dan in dat werken in, in een tbs? -team? Nou, in eerste instantie niet zoveel. Ah, oh. Want ik had ook die voor. Ja, totdat ik met een collega in de kroeg belandde en uh, die vertelde goh, ik werd werkloos, ik zou werkloos worden en er uh, was toen nog niet zoveel werk. Dus die zei, goh, waarom kom je niet bij ons werken? En uh, toen ben ik daar een beetje, heb ik me eens wat uh, voor laten liggen. Ik heb een dagje meegelopen. Toen dacht ik, nou, waarom ook niet? Met of en, zonder diploma's? Uh, met, uiteindelijk. Ik had natuurlijk diploma's, een hbo-inrichtingswerk had ik toen ja, gedaan. Ja, dus ik nou, had een diploma en uh, natuurlijk heb je daar diploma's voor nodig, ze laten je dan niet zomaar los. Maar uh, dus ik heb in eerste instantie daar als groepsuiter Gewerkt. Maar dat was heftig en dat was zwaar, en uh, uiteindelijk is dat uh, helemaal goed gekomen. Mm. En ja, wat trekt is natuurlijk toch: en dat heb ik ook geprobeerd te beschrijven in het Verdoemd Leven: dat je het. Uh, ja, dat intrigeert ook. Hè? Als je met mensen te maken krijgt die totaal andere dingen hebben gedaan dan, dan u en ik. Ja, uh, totaal andere ze, ze, ze, ze, ze hebben Ze hebben gemoord. Ja, ze uh, hebben vreselijke dingen ze gedaan. vreselijke dingen gedaan. Ja, dat hebben ze ook. En uh, dat, is, uh, dat is een kant waar wij zelf natuurlijk liefst verre van willen blijven. Ja. Maar het is toch ook heel intrigerend van wat drijft iemand. Uh, he, wat bezielt iemand ja. ook letterlijk om een moord te plegen. En uh, nou, dat is interessant ook. Het is ontzettend interessant ja. werk. Het is ook heel erg moeilijk werk. Dat Het is ook ontzettend... Interessant werk. Nog eventjes, uh, wat, is, wat is precies het verschil tussen een gevangenisstraf krijgen en TBS krijgen? Ja, de gevangenisstraf wordt opgelegd uh, uh, aan iemand die toch behoorlijk uh, over zijn daden heeft na kunnen denken. En die eigenlijk toerekeningsvatbaar mm -hmm. geacht werd. En de TBS wordt opgelegd als een maatregel. Die wordt opgelegd aan iemand die verondersteld wordt, niet helemaal toerekeningsvatbaar geweest te zijn. En wat is dat dan? Dat ontoerekeningsvatbaar zijn. Nou, dat is, u moet zich dat zo voorstellen, dat je wordt ook min of meer overspoeld dan door emoties. En ze hebben het van tevoren niet beraamd, maar het gebeurt dan ja. toch in een vlaag van verstandsverbijstering. Er zijn veel mensen die in een TBS kliniek zitten. Dat zijn geen psychopaten, ja. geen uh, binladens, uh, geen terroristen. Die horen daar dus niet in thuis. Ja. Maar het zijn mensen die uh, veel uh, relationeel geweld in een gezinssfeer hun familieleden uh, bijvoorbeeld uh, ombrengen. En dat is natuurlijk vreselijk. Dat zijn vreselijke delicten. Maar het zijn toch uh, ja, de, de context. De, die is, daar speelt dan een ingewikkelde context die al jaren gaande is. En op een gegeven moment wordt dan de fatale klap uitgedeeld. Ja. Ja. En dan krijgen ze eerst gevangenisstraf en ja. daarna tbs. Ze dat noemen is... dat een combinatiestraf. Ja. En voor dat deel waar ze toe rekeningsvatbaar voor geacht werden... daar krijgen ze gevangenisstraf. Ja. En dat is natuurlijk ook best een ingewikkelde combinatie. Juist omdat dat... Uh, ja, in het buitenland wordt dat niet uh, gedaan. Dus die, die combinatiestraf heeft nadelen. Want je zit eerst bijvoorbeeld tien jaar in een gevangenisstraf. En dan mag je nog eens een keer aan die uh, tbs-behandeling beginnen. Is het vandaar dat tegenwoordig advocaten hun cliënt aanbevelen om niet mee te doen aan een tbs onderzoek. We nee, hebben natuurlijk want, een aantal beroemde, ja, beruchte ja, beru zaken gehad zeker? de laatste tijd. de laatste. Dat, ja. Ja, waarbij de mensen gewoon zeiden, ik doe geen tbs. Nee. Mag, mag je dat trouwens? Wat mag je? Tbs weigeren. Zeker, je mag, je mag TBS weigeren. Nou, dat betekent uh, je mag dat een je onderzoek weigeren. In de cel zit. Nee, je mag een onderzoek weigeren. En dan is het aan de rechter om dat wel of niet TBS toch nog op te leggen. Dus de rechter kan in het gekste geval toch TBS opleggen. Maar hij, zal dat, hij of zij zal dat niet zo snel doen. Omdat er niet goed onderzoek heeft plaats kunnen vinden. Maar uh, ja, die TBS die wordt met name niet meer, is niet meer zo populair, omdat die, dat die dichtgetimmerd is. Dat er dus toch twee keer. Uh, ja, die duurt inmiddels twee keer zo lang als dat die bijvoorbeeld in 2005 duurde. Oh. Hoe Zonder... lang duurt een gemiddelde tbs nu dan? 9 tot 10 jaar ongeveer. En dan zijn de mensen genezen? Dan zijn ze in ieder geval zo ver opgeknapt... dat ze weer in de maatschappij kunnen meedraaien. Hè. Dan, en uh, zeker zijn er bepaalde stoornissen. zijn heel goed te genezen. Met een goed, maar het is ook een int, zeer intensieve behandeling. Hè. Dus in die tbs-klinieken wordt, uh, wordt natuurlijk nogal wat aan die mensen gesleuteld. Ja. Maar eventjes voor mijn begrip. Op het moment dat je een, een tbs weigert... Nee, laat ik het anders vragen. Hoe krijg je de kortste straf, zal een crimineel uh, denken? Dus um, werk ik mee, werk ik niet mee? Hoe zorg ik er gewoon simpelweg voor dat ik het kortst in een cel zit, of dat nou gevangenis of TBS is. Ja, dat is natuurlijk wat een, uh, wat een crimineel altijd wil. Ja. En uh, die zal daar, uh, ja, hoe nou, uh, soms zijn mensen toch denk ik beter af bij die TBS, omdat ze al veel eerder met verlof kunnen beginnen, maar ook vooral omdat ze niet meer recidiveren. En dat kun je van een gevangenis is terugvallen in hetzelfde, uh, in een, in hetzelfde uh, delictgedrag. En dat kan je natuurlijk van een gevangenisstraf niet zeggen, want in 50% van de gevallen bij een gevangenisstraf recidiveren mensen weer. Dus komen we en, gewoon weer terug. En het ja. Uh, ja, recidieve percentage van een TBS'er is zeer klein... in verhouding tot die vele behandeling van 17 tot 20 procent. Dus dat maakt nogal wat uit. Dus die TBS-maatregelen is eigenlijk een heel, goede, een heel goed systeem. Alleen het is enorm door al die repressieve maatregelen... enorm dichtgetimmerd. Ja. Nou zijn die repressieve maatregelen die zijn er natuurlijk ontstaan, die zijn gekomen... omdat ja. de samenleving daar vroeg. Waarom ja. vroeg de samenleving erom? Omdat een aantal TBS'ers uh, op proevenlof gruwelijke dingen weer in deed. Ja, in 2004 en 2005 zijn de vreselijke uh, delicten uh, gepleegd door mensen die op verlof waren. En, maar daar is op een, op een, zou ik zeggen, op een vrij populistische manier is er op dat moment met die uh, vreselijke delicten omgegaan. Maar dat wilden wij. Wij als samenleving zeiden nou, tegen wij, de. Wij als, ja. ja, ja. U, wij als samenleving zeiden tegen de politiek. Politiek zorgde ja. er nou voor dat die jongens nou, niet meer die vreselijke dingen tijdens hun ja, club kunnen doen. Maar de politiek heeft, heeft daar zelf natuurlijk ook. Uh, uh, en vooral ook de media heeft daar natuurlijk ook aan meegedaan... om die boel op te kloppen. Er, was zelfs, er is zelfs een hele zoektocht geweest. Dat kon je volgen via de media. Dus er is ook een soort hype ontstaan. Een negatieve hype De media ontden. hebben het weer gedaan. Nou, niet alle media. Er is ook, uh, maar er zijn natuurlijk... Uh, daar zijn wel, ze hebben wel, een aantal mensen hebben daar wel meegewerkt... van die negatieve berichtgeving. Maar het is toch en... logisch? Op het moment dat iemand een proef wil of een vreselijke moord pleegt... Ja, dan zeggen als... wij als samenleving toch... zorg dat Zeker. die jongens achter gesloten ja. deuren blijven. Ja, en dan zijn wij daar met elkaar als samenleving... Heel erg doorgeschrokken. En dat moet ook verwerkt worden. Maar juist dan is het ook heel belangrijk dat er goede voorlichting gegeven wordt. Zowel door de media als door de politici. En die hebben hun rug op dat moment gewoon niet recht gehouden. Want laten we wel wezen, die twee ernstige incidenten... of incidenten is een heel akelig woord eigenlijk, voor iets heel heftigs. Ja, want het waren moorden, hè? Het waren moorden, ja. het was doodslag. Het is geen moord misschien geweest, maar het was doodslag. In ieder geval, de mensen die hebben vreselijke dingen gedaan. Maar het is wel in 2004 en 2005 geweest. Hè? Dus het zijn op al die verlofbewegingen per... Ja, dat zijn ongeveer 50.000 verlofbewegingen per jaar... is dat natuurlijk 0,000 zoveel promil, weet ik veel. Hè? In ieder geval heel erg weinig komt dat voor. Mm. Dus uh, sinds die 2004 en 2005 zijn er geen ernstige uh, delicten meer Omdat gepleegd. Omdat er ook veel minder proefverloven werden... Nee. Want, Want u zegt ja, net, de zaak is ja, te veel dichtgetimmerd ja, in die TBS's. Het, uh, het systeem is wel... Uh, men is steeds voorzichtiger geworden. Maar nog steeds wordt er natuurlijk toch... Uh, nog, mensen gaan er nog steeds op verlof. Ho hoewel dat veel langer duurt. En, uh, maar nog steeds, steeds zijn er heel erg veel verlofbewegingen. Maar niet zo gek veel meer, omdat het aantal TBS'ers in Nederland sterk afneemt. Ja, het, maar er zijn nog steeds ongeveer 2000 TBS'ers uh, in Nederland. En nog steeds zijn er ongeveer 50.000 verlofbewegingen per you <laughs> jaar. En hoewel het verlof veel te laat begint, ze kunnen veel, lager, veel later met uh, verlof beginnen. Dus dat is ik heb ook de hele procedure in het boek uitgelegd en dan kunt u lezen hoe, hoe, hoe, hoe uh, dat er echt niet over één nacht ijs gegaan wordt. Hè. En uh, je kunt natuurlijk ook lezen hoe, ja, hoe, hoe afgewogen die beslissingen ja. genomen worden. Dus het is, uh, het is ook belangrijk dat mensen dat weten. dat we Kijk, en doordat die tbs zo dichtgetimmerd wordt, is het, wordt het in Nederland een echt niet veiliger op. Want nu gaan allerlei mensen die niet meer aan zo'n onderzoek mee willen... Die gaan uh, er gewoon een gevangenis die, in. Die gaan de gevangenis en die in. Die, die komen niet... allemaal onbehandeld vrij ja, ja, ja, over ja. 10 of 15 jaar. En dan wil ik ze niet graag tegenkomen. Kan je nou echt uh, tijdens zo'n TBS-traject en u zegt het, het is langzaam 9 negen jaar geworden. Kan je dan inderdaad tussen aanhalingstekens genezen van datgene wat je had? Sommigen kunnen heel goed. Emoties, ja. die pulsen, die, dat, uh, ja. dat driftgedrag. Kijk, daar zijn natuurlijk heel veel discussies over. van... Wat is genezing? Ja. Ja. Wanneer ben je daar nou helemaal uh, vrij van? Maar er zijn er zeker mensen die daar helemaal van kunnen genezen. Uh, al was het alleen maar omdat sommigen bijvoorbeeld psychotisch waren tijdens hun delict. En als zij dus psychotisch allerlei stemmen en wanen horen. En stel dat dat met medicatie heel goed behandeld wordt. Dan is, dat, uh, dan is iemand absoluut niet meer gevaarlijk ja. dan die is hij net zo meer gevaarlijk als u en ik. En wij zijn helemaal niet gevaarlijk. Wij zijn niet gevaarlijk. Althans, dat is maar ik de vraag... Niet. Ja, nee, nee, want ik heb een zin uit uw boek opgeschreven. En daar staat... wanneer u niets met hem, die tbs'er, te maken wilt hebben... Ja. dan wilt u niets te maken hebben met dat deel in uzelf... dat op hem ja. lijkt. Ja. Toen dacht ik, u bedoelt te zeggen in... iedere mens geldt iets van een potentiële tbs'er. Ja, we kunnen in ieder geval zeggen dat in ons allen... Uh, er misschien wel een monster huist. En agressie is uh, niemand vreemd. Dus wij kennen allemaal agressieve impulsen. En het is soms een verrassing. En een onaangename verrassing. Maar die, die impulsen doorbreken. En misschien hebben u en ik iets minder kans om uh, op zo'n impuls door dan uh, iemand anders. Maar uh, toch is het natuurlijk, laten we ons maar niet te ver... Nee, ik zeggen, uh, dus we zijn allebei toch wel een beetje potentiële tbs. Mensen is geneigd ja, tot alle kwaad. Ja, een mens mensen is geneigd tot alle kwaad. Dat moet u toch uh, goed bekend uh, in de dat klinkt, ik wil zeggen, het spreekt me aan, maar dat juist niet. Maar het klinkt me wel bekend. Ja, maar in de, de mens oren. is ook in staat tot heel veel goeds. Hè? Dus ja. uh, we hebben daarin... Ik heb ook in de TBS-kliniek meegemaakt... Dat, uh, dat mensen die vreselijke delicten hadden begaan... dat die bijvoorbeeld voor mij in de bres sprongen. Uh, ik werd bijna aangevallen door een hond... en ik sprong zo bijna bij de TBS erop terug... om mij... Te redden van die hond. He? Dus ook tbs's kunnen soms vreselijke dingen doen en kunnen tegelijkertijd misschien een kind zijn. redden. Ja, en lieve mannen zijn, dat schrijft u ook ergens in uw boek. Hoeveel, hoeveel van die tbs's komen er nooit meer uit? Longstee heet dat? Er even zijn, voor mijn uh, beeldvorming weer. Uh, er zijn op dit moment, uh, ik geloof eventjes, dat zei ik ben even, volgens mij, iets van 180 mensen zitten er op de longstee. Dat betekent levenslang? Dat betekent, nou, op de longstee wordt in ieder geval wel steeds gekeken of er ook alternatieven zijn. De medewerkers die op die longstee werken kijken steeds of voor alternatieven zijn, maar er is een, een groep mensen... die er nooit meer uitkomt. En dat is heel jammer, omdat deze groep daar niet thuis hoort. Misschien ongeveer 45 van deze mensen... zouden misschien ook terecht op die longstay zitten... maar de rest van die mensen... zouden eigenlijk heel goed in een andere GGZ-voorziening... Passen. Alleen die, die GGZ-voorzieningen sluiten niet goed aan. Op, op de behandeling die er in de TBS-kliniek. En als je eenmaal een stempeltje TBS op je hoofd hebt... Dan, dus dan kom je niet zo, zo snel uit die in dat ggz Wat dus nog, daar is dus nog heel veel werk aan de winkel. Zij, Caroline Roodvoet, hartelijk dank. Het boek heet TBS, verdoemd leven met de voorwoord van Wim Anker. Het is, is bijna wel. 300 pagina's, maar het leest lekker om het zo maar even dank u te wel. formuleren. Ja, dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs naar de website, dit is de dag. Nu, als u alles wilt teruglezen, althans veel van wat er gezegd is. Zo, Villa VPO. Tesselblok, wie is de gast? Goedemiddag, Andries. Ook wij zullen het natuurlijk hebben ja. over uh, de dode Osama Bin Laden. Eigenlijk niet zozeer over hem, als wel over de gevolgen natuurlijk. Antoinette de is de gast bij ons. Hij is journaliste. Al tientallen jaren reist zij door de regio. Heeft er ook gewoond in zowel Pakistan als Afghanistan. En we praten met Rudy Frank. zij is journalist en documentairemaker bij de VRT. is bezig met een documentaire over de aanslagen. Op de Twin Towers en Al-Qaeda. Hij zit in Jemen en sprak daar toevallig gisteren en net na het bekend worden van de moord met een van de oud lijfwachten van Osama Bin Laden. Dat zometeen in Villa Vepiero. We gaan nu eerst luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws en die worden gelezen door Ewoud de Jong. Radio 1: Het NOS-journaal. Saoedi-Arabië hoopt dat de dood van Osama Bin Laden een positief effect heeft op de internationale strijd tegen terrorisme.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 En noemt Bin Laden een heilige strijder uit de Arabische wereld. En ook de Taliban in Pakistan hebben de liquidatie veroordeeld. Ze dreigen met aanvallen op het Amerikaanse en Pakistanse leger. Bij het bestrijden van de duinbrand bij Schorrel krijgt de brandweer hulp van de landmacht. Het vuur is inmiddels wel onder controle. De gemeente Bergen pleit er net als eerder voor om in de zomer een blushelikopter te stationeren in Den Helder. Sinds augustus 2009 zijn er volgens de gemeente in totaal al 70 branden geweest in het natuurgebied. De troepen van de Libische Leider Gaddafi bestoken nog steeds de stad Misrata in het westen van Libië. Nu zou de haven onder vuur liggen, waardoor hulpgoederen van buitenaf de stad mogelijk niet kunnen bereiken. De verwachting is dat vandaag de stoffelijke overschotten van Gaddafi's zoon en zijn drie kleinkinderen worden begraven. Die kwamen zaterdag om het leven bij NAVO-luchtaanvallen. En dat is het nieuws op dit moment. En we bij informatie. files op de A2 eindhoven Maastricht, tussen Maastricht Aken Airport en Maastricht 6 kilometer. En bij Amsterdam op de ring A10 tussen de afrit. Haarlem en Knopend 4 kilometer. Dit is radio 1. Vila VPRO. VPRO. Thessal Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn half vijf bij u en het zal u niet verbazen ook wij zullen het veelvuldig gaan hebben over de inmiddels dode Osama Bin Laden en alles wat deze actie van Amerika teweeg zal brengen. We doen dat onder andere uh, zo meteen na vier uur in ons panel Schuld en Boete daarin gaan we het m, hebben over wat dit uh, zegt deze actie van Amerika voor het internationaal recht want het internationaal recht staat eigenlijk helemaal niet toe zomaar tegenstanders te liquideren. Het is juist de bedoeling dat je probeert ze leven in handen te krijgen en officieel te berechten. Kan natuurlijk altijd een foutje optreden. Maar goed, het is zinvol om ons eens te buigen over dat internationale recht. Dat gaan we na vier uur doen. Wilt u uh, uw mening met ons delen of heeft u op- of aanmerkingen? Ga dan naar onze site www.vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Goed afgelopen nacht werd hij dus doodgeschoten door militairen van een elite-team van de Verenigde Staten, Osama Bin Laden. En dat was in Pakistan, want ja, daar hield hij zich dus wel degelijk schuil. En nee, niet in een grot of in een spelonk of onder een soort lab, maar gewoon in een villa in een groot zwaar bewaakt complex in Abbottabad, spreek ik dat goed uit, Antoinette Jong? Pakistanen zeggen Abbottabad. Abbottabad, het is een stad, ook nog eens vlak bij de hoofdstad... vlak bij Islamabad, ten noorden daarvan. Antoinette Jong, u hoorde er al even zijn journalisten. Jarenlang bericht jij al over de regio... over Afghanistan en Pakistan voor VPRO Radio... maar je schrijft er ook over in onder andere NRC Handelsblad. Je hebt ook in beide landen gewoond. Ken jij dat Abbottabad? Uh, ja, ik ben in uh, 2006, uh, toen ging dat gebied eventjes open... Want uh, Abbottabad uh, ligt in een uh, gebied dat uh, normaal gesproken afgesloten is. De Pakistaanse autoriteiten houden dat uh, gebied eigenlijk afgesloten. Het ligt tegen Kashmir aan. Ja, dat is natuurlijk een gevaarlijk gebied. En regio. dat is een betwist uh, uh -huh. gebied tussen India en Pakistan. Dus het is uh, heel erg moeilijk om daar uh, binnen te komen. Dan moet je speciale toestemmingen hebben. Maar toen die hele grote aardbeving in 2005 plaatsvond. In Kashmir. Mm -hmm. Toen raakte Abu Dhabad en andere grote steden, eh, Muzaffarabad, eh, zwaar beschadigd. Eh, heel veel duizenden doden. En eh, toen ging dat gebied open voor journalisten. Dus toen mm -hmm. ben ik er geweest. Juist. En toen heb je dus ook gezien, eerst de ravage, maar ook dat het daar weer allemaal opgebouwd werd natuurlijk. Ja, dus het is wel frappant dat uh, nu gezegd wordt dat uh, het complex waarop Osama uh, Bin Laden zich uh, schuil zou hebben gehouden dat dat uh, in 2005 op zou zijn gebouwd. Mm -hmm. Want ja, dat, kon, dat hoefde natuurlijk helemaal niet op te vallen... want er waren allerlei bouwactiviteiten. Heel veel werd weer opgebouwd in dat uh, gebied. Want mm -hmm. heel veel was echt met de grond gelijk. Gemaakt. Dus eigenlijk is het heel slim. Het viel niet op. Er werd daar toch weer allerlei nieuw gebouwd. Dus je kon daar net zo goed een iets zwaar bewaakter complexje bouwen. Nou, wat ik verder vooral opvallend vond, uh, de BBC kwam met dat bericht... Uh, dat het uh, complex eigenlijk op enkele honderden meters lag... van uh, een, uh, een militaire academie van... Uh, een belangrijke militaire academie. Die Pakistanse militairen die hebben daar een enorme aanwezigheid, sowieso in dat gebied, omdat dat natuurlijk uh, betwist is. Mm -hmm. uh, is het uh, eigenlijk gewoon een soort garnizoenstad, zou je het zo kunnen zeggen? Ja, er, een aantal regimenten uh, mm. zijn daar uh, gehuisvest. En, uh, ja, überhaupt is het uh, Pakistanse leger erg uh, omvangrijk. Bestaat het uit een miljoen uh, militairen, inclusief reservisten, is dat. En uh, ja, hebben ze in alle grote steden eigenlijk uh, ja, een, een heel belangrijke aanwezigheid. Veel manschappen, maar daar ook zeker tegen dat uh, Kashmir aan. Ja. Maar als je dit zo schetst, hè, dan kan je je toch eigenlijk niet voorstellen... dat wat de Pakistanse regering steeds is voor blijven houden en nog zegt... en ook de inlichtingendiensten en het leger, dat ze zeiden... wij zijn net zo verbaasd als iedereen, we hadden hier geen idee van... Kijk, uh, dat als... hij hier in, in zo'n bewaakte villa, in dit complex... Ja. in die garnizoenstad gewoon een aantal jaren heeft gewoond. Ja, volgens mij zijn er twee mogelijkheden. Uh, als hij op uh, enkele honderden meters uh, van die uh, academie wordt aangetroffen... Dat is of ze hebben het ge, uh, niet geweten en, en, en dan faalt dus uh, het Pakistanse uh, ja, inlichtingensysteem totaal. Of ze hebben het wel uh, geweten. En, uh, ja, dan moeten we ons ook eens ernstig achter de oren krabben natuurlijk. Ja, nou, we gaan het daar zo meteen nog over hebben. Over natuurlijk de enorme spagaat waar Pakistan altijd in zit. Want een bondgenoot van Amerika en het Westen als het gaat om terrorismebestrijding. Maar ze hebben ook de eeuwige dreiging daar van India. En uh, het is altijd een vreemde dubbelrol die ze moeten spelen. Ik wilde eerst even verder naar Rudy Franks. Goedemiddag. Goedemiddag. Journalist en documentairemaker van de VRT, de Vlaamse collega's. Op dit moment bent u bezig met een documentaire over de aanslagen van 9-11 en Al-Qaeda. Met de prachtige titel De Vloek van Osama. U bent in Jemen op, uh, uh, vandaag om, om te filmen voor die documentaire. Uh, uh, uw werk wordt een beetje ingehaald door de, door de werkelijkheid, lijkt mij. Ja, maar uh, De Vloek van Osama bedoelt. Niet per se 9-11, maar alles wat er in de wereld gebeurd is na 9-11. Mm -hmm. Van de reacties die eruit voortgevloeid zijn, de oorlogen in Afghanistan, Irak. En eigenlijk ook, het was al ingehaald door heel de Arabische lente in het voorjaar. Wat, ja. het ook, ja, wat een antwoord was op het, of het extremisme of het despotisme. En nu, ja, nu is er een einddatum van een decennium. Je kan, de bedoeling is om het, de geschiedenis van het decennium te schrijven. Vanuit het prisma van uh, Osama en de vloek die hij erover gelegd heeft. Hè? Precies. Hopelijk en... is hij nu opgelicht. Hè? Nee, nee, nou ja, het is, ik bedoel, het, een, een, een mooiere timing. Hoe, hoe wrang dit ook klinkt, kan je je bijna niet voorstellen... omdat het wel een afgerond geheel lijkt te worden, uw documentaire. Ja, maar ik moet toch wel manier. eerlijk bekennen dat ik, dat ik vannacht een beetje gevloekt heb toen ik het nieuws hoorde. Is dat zo, ja? We de afspraken vandaag moesten geschikt worden, want de vragen waren niet meer relevant, ja. U, heeft al, u had al gesproken, ik weet dat niet, uh, niet of dat was voordat het nieuws bekend werd, met een van de oud-lijfwachten van Osama Bin Laden. Wel, ik had daar een afspraak mee, we hebben er bijna de hele dag mee op stap geweest. Ja. En hem lang niet geïnterviewd. Maar nadat er, wat er nu gebeurd was, heb ik hem vandaag opnieuw proberen te pakken te krijgen... En eerst in de loop van de ochtend was hij, ja, hij was niet bereikbaar of hij wou niet spreken met niemand. Ik denk dat het een, een beetje een klap was. Mm. Maar dan zo net, het voorbije uur, heb ik met hem samen naar televisie gekeken op mijn kamer, om te, een beetje discretie zo, om te kijken hoe hij reageert op, op die dood. Dat dus begrijp ik. Uh... En hoe reageert hij op, op niet alleen de dood, maar ook alles wat daarover gezegd wordt in de rest van de wereld? Oh. Grondwaardiging. De man begon zo met de armen te zwaaien. Nee, dit, uh, dit is onzin. Rubbish, zei hij. Dit is onzin. Um, zolang ik het, li het lichaam niet gezien heb. Mm -hmm. En die kleine die foto die daarin een glimp verschijnt. was blijkbaar niet voldoende voor hem. Zolang ik het lichaam niet gezien heb, geloof ik het niet. Hij maar gelooft? tegelijk, als ik... nee, hij gelooft niet dat hij mm. dood is. Maar ook veel mensen in Jemen, trouwens, Ze zeggen van ja, we moeten het lichaam zien. Ja. Dit, uh... Men blijft zo wat in die sfeer hangen van die ook met die samenzweringstheorieën zat natuurlijk, hè. Dat, is, dat, dat leeft hier wel ja. uiteraard. Ja, hoe lang, is hij, uh, hoe lang had hij Osama Bin Laden niet gezien? In welke periode was hij zijn lijfwacht? Hij was zijn lijfwacht tot uh, kort voor 9-11. En dan is hij opgepakt en uh, in de gevangenis gezet omdat men hem ervan verdacht, als jemeniet, mm -hmm. om betrokken te zijn bij de aanslag op de USS Cole. Die, uh, dat, dat schip. Dus hij heeft met hem vier jaar samengezeten in, in de kampen in Afghanistan, dus hij kent al die radicalen, ja trouwens dat, dat vond ik wel boeiend voor ons, ja. en uh, video's bij, op, en die liet hij op zijn laptop zien om, om te tonen. Ik had hem dat gevraagd, van hem samen met Osama, zo'n beetje de home movie van de, van de terroristen van toen. Ja. En dan kon hij daar aanwijzen, van ja, je zag hem samen met Osama, maar dat was Mohammed Atta en, en Ginder. Die twee figuren daar zijn nu de leiders van Al-Qaeda in Jemen, zitten hier in de bergen, en hij noemde de namen en het klopte. Dus, dus ja... He? Ja, vreemd. Heel vreemd. En hoe, reageerde, op... hoe reageert hij, ik weet niet of u dat met hem gezien hebt, op de uh, toch wel opmerkelijk uh, enthousiaste bijna, reacties van bijna uh, applaudiserende wereldleiders. Die zeggen, dit is nog eens mooi nieuws. Geweldig, geweldig dat hij dood is. Ik bedoel, je kan je daar iets bij voorstellen, maar niet dit, dit openbaar getoonde enthousiasme. Hoe reageert hij daarop? Wel verontwaardigd. Uiteraard, hij heeft zelf de wapens neergelegd, gedwongen, want hij leeft nu een beetje in een gouden kooi. Want hij mag uit, uit Sana'a in Jemen niet weg, maar verontwaardigd. En ik zag jou, ja, veronderstellen dat ze gelijk hebben: dat hij toch echt dood is. Mm -hmm. En dan wil ik, ja. Het lachen zal ze vergaan, want één Osama is dood... en er zullen we misschien wel honderd kleine Osama's opstaan, zei hij. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, u bent in Jemen. Dat is niet voor niets. Niet alleen om, om deze oud-lijfwacht te interviewen... maar ook omdat Jemen toch wel gezien wordt als een, een, een, een toevluchtsoord... inmiddels en misschien ook wel de uitvalbasis... voor, de, voor dat behoorlijk gefragmenteerde Al-Qaeda. Ja. Ziet u dat ook zo? Er, Zitten er daar inderdaad veel Al-Qaeda-aanhangers... Wel, het was al opmerkelijk dat je hier een, een, onmiddellijk een, een, een klein uh, notaboekje vol krijgt, met name van oud um, al al-Qaeda strijders toch, die hier uh, teruggekomen zijn, of het zij na Guantanamo gevangen gezeten hebben, of uit de kampen van vroeger. Maar ook in de, in de, ja, in de bergen hier in, in Noord- en Oost-Jemen. Mm. Wij moesten vandaag normaal vertrekken naar een plek, de geboorteplaats van de familie Bin Laden, de vader van Bin Laden, waar ook verschillende toeristen zijn in de loop der laatste jaren gedood. Mm -hmm. Een aantal Belgen trouwens. We konden niet gaan, omdat gisteren nog het nieuws binnenkwam dat zeven soldaten daardoor al-Qaeda gedood zijn. Um, en je, je hoort hier overal, en dat is nieuws dat nauwelijks de buitenwereld bereikt, omdat men dat ook niet wil hier trouwens, mm -hmm. dat buiten Fana, buiten Aden, waar dan meer de, de culturele revolutie tegen het de wind is eigenlijk, dat er in die binnenlanden dat er daar behoorlijk wat, wat kernen zijn. Men spreekt, die man die lijfwacht zegt, och je moet je daar niet te veel van voorstellen, zei hij, uh, van 350. Mensen die bij Al-Qaeda zouden, zouden horen, yeah. die in het binnenland zitten. Ja. Er is een, wel een vergelijk te maken met, met Pakistan, Antoinette Jong die hier in, in de studio zit. Jemen is ook officieel op papier in elk geval een bondgenoot van de Verenigde Staten en het Westen... als het gaat om de strijd tegen het terrorisme. Hè. Maar heeft dus ook al-Qaeda-aanhangershuizen in het land. En Jemen, in Jemen worden ook uh, aanvallen met die drones, met die onbemande vliegtuigjes door Amerika gedaan. Net als in Pakistan. In Pakistan zit dat enorm veel kwaad bloed. Is dat ook in Jemen zo en voedt dat dan ook die, die cellen? In het binnenland wel. Daar uh, moeten de stammen. Uit Jemen is nog heel erg een tribale samenleving. En dus de stammen die in het binnenland waar men dan die droneaanvallen uitvoert. Ja, die kunnen kantelen en de andere partij kiezen. Maar aan de andere kant. het is niet van dezelfde orde lijkt me. van radicalisme. zoals ik in, in het grensgebied waar we vorige maand zaten. van Pakistan meemaakt. van religieus extremisme. of van ja, dat men de woede tegen de Amerikanen keert. Ik heb hier weinig echt anti-westerse ja, emoties gezien. Mm -hmm. Ik heb wel dat men de Amerikanen verwijt, en dat hoor je bij veel mensen, ze oogsten wat ze zelf gezaaid hebben. Ook met het geval Osama. En we houden misschien niet van Osama als terrorist, als de man die zoveel doden op zijn geweten heeft, maar hij heeft wel durven nee zeggen tegen Amerika. Hij heeft wel de jihad durven voeren. Mm -hmm. Het woord jihad... Daar wil men geen afstand van nemen. Dus het is heel merkwaardig. Dat Just. merk je op veel plaatsen in deze kringen. Antoinette Jong, is dat inderdaad een verschil tussen Jemen en Pakistan? Wat, wat Rudy Frank zegt, dat het daar niet zozeer is echt een afkeer van het Westen. Maar meer toch een bepaalde bewondering voor Bin Laden. dat hij heeft op durven staan tegen Amerika. En dat Amerika door haar optreden ook moet weten dat ze, ja, dat ze de bal terug kan verwachten. Het is wat gematigder. Nou ja, ja, Rudy Frank uh, noemde uh, anti-westerse sentimenten in de, in, in de, in de grensprovincie met uh, Afghanistan. Afghanistan en Pakistan. Maar eigenlijk hebben die uh, anti-westerse sentimenten... zich uh, de laatste jaren uitgebreid over heel Pakistan. Uh, in de steden en ook in de middenklasse. Dus we maken onszelf altijd graag wijs... dat uh, dat anti-westerse sentiment vooral voorkomt... bij uh, uh, arme jongens die uh, slechte opleiding hebben... Mm -hmm. en die in die uh, Koranschooltjes uh, zijn opgevoed... Maar in de afgelopen uh, jaren zag je juist dat... Ja, dat anti-westerse denken uh, zich uh, heeft verspreid... over uh, eigenlijk heel Pakistan. Mm -hmm. En uh, nog vorige week stond er een heel uitgebreide analyse... in een van de Pakistanse kranten... over het onderwijssysteem in uh, Pakistan. Dat je zelfs ook op uh, westerse ja, scholen... Die, die wat westers georiënteerd zijn... die een westers curriculum hebben... Yeah. Uh, dat je daar uh, toch eigenlijk ook geen enkel kritische nood meer uh, kon laten horen... over dat uh, extremistische geweld uh, dat, dat nu ook Pakistan zo vreselijk duistert. Zeker. Het, is, het lijkt me zo gek dat Pakistan zich toch in een vreemde spagaat. Officieel is de regering en het leger steunen het Westen... en de Verenigde Staten in de strijd tegen het terrorisme. Dus ook in de strijd tegen terrorisme in, in het buurland, Afghanistan... maar ook op eigen bodem. En nu wordt door de Pakistaanse Taliban wordt dezezelfde regering en het leger verweten Amerika te hebben geholpen met het ombrengen van bin Laden. Want de Taliban heeft nu gezegd. het Pakistaanse leger en de Pakistaanse regering is nu ons eerste doelwit. En Amerika komt nu op de tweede plaats. Dit is een, een, een, een veel verder, verdere spagaat kan je niet maken. Ja, maar het is op zich niet nieuw. Want het Pakistaanse leger en de Pakistaanse autoriteiten zijn de afgelopen jaren al doelwit geworden van uh, de Pakistanse Taliban en andere extremistische groeperingen die daar uh, actief zijn. En dat begon eigenlijk al met de switch die Musharraf in de tijd maakte toen hij na 9/11 ja eigenlijk gedwongen werd om uh, zich uh, achter Bush te scharen in die war on terror. En toen waren er ook al meteen demonstraties in Pakistan. En waren er met name de religieuze partijen tegenstander... van het steunen van die Amerikaanse oorlog. Het werd, het werd gezien en het wordt gezien als een oorlog... die in het belang van de Amerikanen gevoerd wordt... en niet in het belang van Pakistan. En niet om Pakistan te beschermen... waar ze altijd uiteindelijk zo bang voor zijn... Voor, om ooit overdonderd nee, te worden als daar te worden wel door bij India. zeggen dat de afgelopen jaren ook zoveel Pakistanen het slachtoffer geworden zijn van extremistisch geweld. Niet alleen militaire politieagenten, maar ook burgers. Heel veel burgers en leiders, stammenleiders bijvoorbeeld. Dat ook in Pakistan uh, men op zich niet uh, die extremistische partijen per definitie steunt... maar ze zijn wel in toenemende mate ook tegen het Westen gekeerd. Dus mm -hmm. dat, is, dat is ook een hele complexe situatie die je daar aantreft. En zou het kunnen zijn dat nu gebleken is dat Osama Bin Laden... als het hem is, Rudy Franks, dat ik, er zijn in Jemen <laughs> nog, <laughs> ook nog mensen die dat toch niet geloven... maar hè, dat, dat hij nu daar toch gezeten heeft en daar vermoord is... zou het kunnen zijn dat het Westen dan aan Pakistan wil laten voelen... nou, zo betrouwbaar vinden we jullie niet. Al die tijd maar volgehouden, hij zit hier echt niet... Hij zat ja, er wel dat en dat moeten natuurlijk... jullie geweten hebben. Ja, maar dat was al lang duidelijk... dat uh, Pakistan uh, ja, een, een dubbelhartig, tweeslachtig beleid had... ten aanzien van die extremistische groeperingen. Want uh, Pakistan wordt eigenlijk... Uh, ja, Al sinds het ontstaan van de staat uh, probeert het uh, zich staande te houden... naast dat veel grotere India. Uh, het heeft daar een uh, territoriaal conflict mee over Kashmir. En daar zijn ook al uh, verschillende oorlogen over gevoerd. Dus Pakistan die heeft een uh, strategie van aan de ene kant... het uh, in het leven roepen van allerlei militante groeperingen... die dan in India, maar ook in Afghanistan en andere landen... Uh, aanslagen uh, plegen... Uh, om, om te doen eigenlijk wat het uh, Pakistanse leger wil. En aan de andere kant wil het Pakistanse leger heel graag een, een achterland in Afghanistan hebben... Om zich terug te omdat ze zo bang zijn dat India een keer binnen gaat vallen. En dus ze willen dat achterland, zodat ze de Pakistanse militairen en de zware wapens... daar kunnen installeren in tijden van absolute crisis. Ja. Nog eventjes terug naar jullie Franks in Jemen. Uh, er wordt nu natuurlijk door iedereen ook gezegd... ja, het is een enorme slag voor Al-Qaeda, maar Al-Qaeda is hiermee niet weg. Uh, merkt u iets in Jemen dat er, behalve dus kwaad bloed... door wat dan natuurlijk genoemd wordt de moord op Osama Bin Laden... dat er uh, misschien daar wel een nieuwe leider zich ontpopt, een nieuwe leider op gaat staan? Of zullen het gefragmenteerde cellen blijven die hier en daar eens proberen een aanslag te plegen? Ja, wat je vooral kan denken is dat dat een beetje zoals een uh, kwikthermometer die valt, hè, dat je vele kwikbolletjes hebt die openbarsten. Hè. Je hebt Al-Kaida in de Maghreb of in, in de Raiden Peninsula. Maar waar men vaak toch over speculeert, ook als je de, het extremistisch universum op de websites nu een beetje bekijkt, dat men vaak verwijst naar Al-Awlaki, die van jemenitische origine die uh, uit Amerika komt, die hier in de bergen half geweten waar is, half dan toch weer ondergedoken. Rondwaart, waarvan men denkt, van, dat zou wel eens een nieuwe leider naar buiten uit kunnen zijn, het nieuwe gezicht. Mm -hmm. En die zit in Jemen. Niet al Zawari, de man die bekend staat omwille van het, ja, het extreme geweld dat hij bij Osama heeft ingesluisterd, maar dat het op die manier gaat. Maar toch nog wel even willen, willen inpikken... Ja, ja. Die drones in, in Pakistan, ik, ik was ook in Pakistan en inderdaad in Karachi, Lahore, overal is er anti-westers sentiment meer dan in Jemen. Dan mm -hmm. misschien ook wel omdat de media daar veel meer aandacht besteden aan die drone aanvallen. Aan die CIA-agent Raymond Davis die een paar uh, Pakistanse CIA-agenten heeft gedood. Mm. Dat, uh, ja, daardoor zijn de, de sentimenten daar meer in die richting. Je hebt daar geen revolte, Arabische lente zeg maar, in Pakistan. Maar wel in Jemen, dat is momenteel heel erg gewikkeld in een strijd tussen een deel van het volk en de president. Mm -hmm. Maar ook met een afscheidingsbeweging en, een, en ja, het land dreigt eigenlijk een veel state te worden. En in dat opzicht lijkt het op Afghanistan dan weer. Juist. Ja, het Dion punt is, worden. die, die uh, Arabische revolte, die lente, die uh, heeft Pakistan eigenlijk al gehad. Ja, in de jaren tachtig had je daar de dictator uh, Zia ul haq die uh, gesteund werd door het Westen. Uh, in zijn oorlog uh, uh, tegen de Sovjet-Unie. Uh, mm -hmm. Dus hij uh, voerde die jihad. En hij heeft ook al die jihadis uh, getraind... dat het netwerk van uh, Koranschooltjes opgericht. Um, maar... Um, en toen de Russen vervolgens die, die hebben het de onderspit gedolven, die vertrokken? Ja. Uh, Wat wilde je? Ja, je wilde verder zeggen. Ja. Of ben je de draad even kwijt? Ja, ik ben even helemaal de draad kwijt, sorry. Ik kan me ook wel iets bij voorstellen, het is ook allemaal zo ingewikkeld. In elk geval zeg je, hun Arabische lente heeft Pakistan al gehad. Nou, die heeft gehad. Pakistan al gehad, want toen Siaul Haq uh, uh, dood uh, uh, viel, uh, zijn vliegtuig ontplofte... Toen kwam Benazir aan de macht. En toen kwamen die Pakistanen echt in massa's de straat op. En, en dachten ze dat uh, eindelijk nu een burgerregering aan de macht zou komen. Uh, en, en, die, en dat geloof is zo hard de grond in getrapt door uh, die militaire regimes die maar aan de macht blijven. Uh, mm -hmm. Voor of achter de schermen. De Pakistanen geloven daar gewoon niet meer in. Nee, en dat blijft natuurlijk altijd dan toch een voedingsbodem voor welke extremistische groeperingen dan ook. Toch? Ja, absoluut. Gevoel. Armoede en uh, gebrek aan democratie, dat die ingrediënten blijven aanwezig. Ja. Dus uh, dit lost nog niet uh, veel op, denk ik. Oké, okay, Antoinette Jong, hartelijk bedankt. En Rudy Franks vanuit Jenem, bezig met een documentaire onder de titel De Vloek van Osama. Er is ook een site, meen ik Rudy, waarop je de making-of deze documentaire kan volgen. Ja, ik dacht eigenlijk, je hebt de Arabische Lente gehad dankzij Facebook... Laten we een beetje leren van de Arabieren. En we hebben een Facebookpagina die de Vloek van Osama heeft gesticht... met, met beeldfragmenten en, en stukjes interviewen en zo en, en Goed. reflecties. Oké, okay, Rudy Franks van de VRT, ook hartelijk bedankt. En wij gaan luisteren naar een aflevering uit onze serie... Uiterst korte documentaires in één minuut. Pst, één minuut. Uh, ik was op reis in Burundi, in Afrika... En op een gegeven moment liep ik op een zandweggetje. En toen stonden een paar kinderen, die mij al eerder gezien hadden... stonden me op te wachten met één-dagslelies. En dat vond ik zo lief van ze. Dus ik zei tegen ze, wacht even. Dan ga ik even iets voor jullie halen. En ik rende naar mijn kleine kamertje. En daar haalde ik dat zakje ballonnen... En toen ik het aan ze liet zien... toen merkte ik dat ze nog nooit een ballon hadden gezien. Dus ik ging ze uitleggen wat het was. En ik ging het opblazen en ze keken heel verbaasd. Ze vonden dat heel vreemd, zo'n bol die daar ontstond. Maar op het moment dat ik het knoopje erin had gelegd... en ze naar ze gooiden, begonnen ze ermee te spelen. Precies zoals kinderen in Nederland ermee spelen. En ik ging helemaal tevreden naar binnen. Totdat ik opeens dacht... Ik heb niet gezegd dat die ballonnen knallen als je ze kapot prikt. En vermoedelijk gaat dat gebeuren. Natuurlijk gaat dat gebeuren. En wat is hun associatie met die knal? U hoorde één Minuut, gemaakt door Stef Visjager. En voor de complete verzameling en de één Minuut-podcast... gaat u naar vpro.nl slash één minuut. just feeling empty and sad there's a hole in my body a hole in my tummy even in my head Stephanie June met het nummer Summer. En veel meer van haar is te beluisteren op de Hollandse nieuwe compilatie op luisterpaal.nl. De villa maakt even plaats voor reclame en nieuws en weer en verkeer en opnieuw reclame. En dan zijn wij bij u terug met ons panel Schuld en Boete over allerlei juridische hoofdbrekens. Laten we het zomaar eens samenvatten. Tot zo.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 De Nederlander van nu. Verzekeren zonder flauwekul. Dit is Radio 1.